Een geweldige van Dave Barry. Aan het begin van het tweede uur van de show. Jawel. Nou, galmde uit heel wat jukeboxen toen de tijd in 1965 of zo. Hè. Zo lang geleden alweer. Hé, hey, um, <laughs> leuk. En er zijn mooie covers van gemaakt. Ook dat onder andere een door Patricia Pai. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Tweede uur van de show. Iets meer ja, kabaal. Beetje meer tempo. Tempo met onder andere Lou Rolls. See you when you get there. Goedemorgen.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 Thank you. Chris Ria, hier in de show met Josephine. En natuurlijk, Lurals, see you when I get there. Nou, we zijn er al, dat is makkelijk. En we zijn hier aan de ijskoffie. Straks ja. toch uh, gewoon warme koffie, maar uh, gezien de temperaturen van de afgelopen week... kunnen we wel wat ijskoffie gebruiken. Er zit wel veel suiker in, dat dan weer wel, maar goed. Ga ik nog weer een beetje zitten miepen over dat soort dingen. Het is niet goed of het deugt niet, zei het, mijn moeder altijd. Ja. Mooie muziek hier in de show, ook vandaag op deze mooie zondag van Sandra Remer, La Collegiale. Goedemorgen als je net bij komt, net als je bed komt rollen. Uh -huh. uh, wees welkom en blijf bij GoVem de hele dag, want we hebben alles voor je in de aanbinding wat muziek betreft. Ik vond het er altijd wel geweldig eigenlijk, ja. En nog wel een beetje, ja hoor. Sita en Come With Me. Lang geleden dat ze deze prachtige single maakte. Sandra Rimmer ervoor en La Collegiala. Ja, een beetje Nederlands werk, zou je kunnen zeggen, in de show. Er zit nog meer Nederlands in, dus blijf lekker luisteren. Straks, um, over een kwartiertje, ja, iets minder dan een kwartiertje. Een reportage van Jeroen van Gent, want hij ging de straat op en vroeg aan u... Met wie heeft u de meeste lol? Ja, het komt er dus aan zometeen, dus blijf lekker luisteren. En intussen hoor jij iets moois van Tom Jones. Luister mee naar Help Yourself. Love is like candy on a shelf. You want to taste and to help yourself. The sweetest things are there for you. Help yourself, take a few. That's what I want you to do.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 Love in my heart Your smile has opened up The door The greatest wealth that Exists in the world Could never buy what I Can give Just have yourself to my Lips to my arms And then let's really start To live right. <laughs> Yeah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 Help yourself to the love In my heart your smile has opened up the door The greatest world that exists In the world could never buy what I can give So help yourself to my lips, to my arms Say, said... zie ze nog zo staan, de drie zusjes. De drie zusjes van Pussycat uit Limburg. Um, en ze zongen op Mississippi. Heel bijzonder dat drie Nederlandse meiden... heel hoog scoorden in de Amerikaanse... Ja, country en western hitlijsten. Geweldig, hè? Ja, ook wel een soort Nederlands trots, hoor, zou je kunnen zeggen. Mooie. Mississippi, mooi verhaal dus. Uh, Tom Jones, help yourself to my lips. Oeh, ja. Goed, tijd voor de reportage van Jeroen Vergent. Van um, op jezelf zijn van tijd tot tijd kan echt geen kwaad, he, vindt hij. He. Echt even lekker lachen is misschien wel wat moeilijker in je eentje. Ja, dat ligt voor de hand. En aan wie denk je dan als je wil lachen? En Met wie heb je dan de meeste lol? Hij ging met zijn microfoon natuurlijk, zoals altijd, de straat op en vroeg het u. En hier zijn uw antwoorden. Hoi. Mag ik jullie dat vragen voor de radio? Want ja. jullie lopen te lachen en ik heb daar een vraag over. Ja. Mag dat even voor de grap? Ja, ja, ja nou, ik want eigenlijk. Want de vraag ja. is, met wie hebben jullie de grootste lol? Met elkaar denk ik wel. Ja, ja. Ja. ik hoor het net. Ja, vrienden, vrienden ja. en met mezelf eigenlijk, ja. Ja. ja. ja. En hoe, hoe gaat dat? Hoe ontstaat dat? Alcohol? Nee, hè? nee, nee, nee. nee dat, dat gaat nee. straks gebeuren, dus dan hebben we oh. misschien meer lol. Maar ik denk uh, gewoon uh, ja, gelijk interesses en uh, gewoon genieten van het, uh, van het leven, weet je. Met wie heeft u de grootste lol? Het is vrijdagavond, dus wat dat betreft... Ik met mijn vriendin Tilly. Ja? Ja. Wat, ge wat gebeurt er dan? Sla slappe humor, lach om niks. Slappe humor. Niks. Ja. De grootste lol. Ja. ja. Met mijn vrouw. Aha. Ja. Waar zit hem dat in? Hoe gaat dat? Ja. Ja. <laughs> ja. 40 jaar wel, denk ik. Ja. Ja. ja. ja. Dan kent u elkaar door en door. Denk het denk wel. Ik. Ja, denk het wel. Dus je kunt lezen en schrijven met elkaar... Uh, ja, meestal wel. hè meestal wel. Ja. En waar zit hem de lol in? Waar, waar, hoe komt dat? Hoe, hoe gaat uh, kleine, het kleine dingen. Gewoon uh, humor in, uh, in kleine voorvallen of uh, ja, woordjes. Helemaal geen grote, grote zaken. <laughs> ik uh, met mijn moeder, denk ik. Ja? Ja. Ja. ja? Die staat naast je. Ja, precies. <laughs> <laughs> en waar zit hem dat in? Hoe gaat dat dan? Nou, we besteden de meeste tijd met elkaar samen ook. En dan thuis vooral van die kleine grapjes, weet je wel, tussendoor. Ja. Wat wij ook alleen met z'n tweeën begrijpen. Ja. Ja, dat is denk ik waar wij het meeste lol in uithalen. Dus als de andere ja. mensen voorbij lopen, begrijpen ze er niks van? Ja, meestal niet, nee. <laughs> okay. Kun je nog een voorbeeldje noemen? Een voorbeeldje? Uh, heb jij een voorbeeld? Ja. ja, gewoon als we op een feest gaan of zo en er gebeurt iets. Of ja, ja ik dat weet niet hoe ik hoor. het moet vertellen, maar dat ja, zijn van die kleine dingetjes. maar oh, toen we... komen ook wel lachend aanlopen, zelfs, dus wat dat betreft. Ja, we zijn vrolijke mensen. Ja. ja, met u heeft u de grootste lol? Toch wel met mijn beste vriend Pieter. Ja? Ja, ja, ja nee, daar, daar speel ik altijd spelletjes mee. En <laughs> ja, nee, daar, daar heb ik altijd de grootste lol mee. Het meeste plezier, ja. En hoe ontstaat dat? Is er een spelletje voor nodig of gaat het ook vanzelf? Nee, het gaat eigenlijk wel vanzelf. We hebben allebei hele droge humor. En uh, ja, wij spreken, we spreken wekelijks af en dan uh, ja, doen we eigenlijk gewoon een bordspelletje. Iedere keer een ander spel. En uh, ja, dat gaat gepaard met uh, veel grappige rollen. Hoe lang is dat al? <laughs> jaren al? Ja. Ik denk al meer dan tien jaar. Ja, dat we dat zo doen. En dan uh, met die jaren hebben we ook heel veel spellen verzameld. Dus, uh, Echt heel leuk. Want je zou zeggen, mensen kijken alleen maar televisie en zo. Maar u speelt echt zo'n ouderwets rond de tafel een spel. Ja, zeker. Ja. Ik ben ook wel van de tv natuurlijk. Maar uh, één keer in de week dan, uh, ja, ga ik dan toch eventjes voorzitten leuk. En gezellig eventjes een spelletje spelen. het ja. hoeft niet per se drinken te zijn of voor speciale gelegenheid. Het gaat vanzelf. Ja hoor, dat gaat vanzelf. We hebben geen drank voor nodig. Met u heeft Ja, een maat rond denk ik. Ja, dat denk ja. ik ook. Ja. Zie ik niet zo vaak en uh, vroeger altijd mee gewerkt. heb ik een meeste lol mee, ja. ja. Blijft leuk. En wat gebeurt er dan? Een speciaal sfeertje. Is, is daar iets voor nodig? Alcohol? Nee, nog niet eens. Nee, gewoon uh, elkaar een beetje aftasten en uh, ja, daar heb je gewoon een klik mee. Ja, dat is gewoon leuk. Met wie heeft u de grootste lol? U heeft een button op met een smiley, dus ja. Die heb ik gevonden. en Ik heb de meeste lol met mezelf. ja <laughs> Vandaar, ja. wat die button, het is ja. helaas geen, geen tv. Ik, ik vond hem en toen dacht ik van, ik krijg nooit een lintje, dus uh, laten <laughs> we gaan maar gaan. Het is een oranje uh, strik, uh, button, met, uh, met zo'n button erin van een smiley feestje, rood. Ja, ja dat, waar, waar zou dat van geweest zijn? <laughs> ik weet het eerlijk gezegd niet. Ja, nee, ik weet niet. Maar je ja, is dat de grootste lol met jezelf? Hoe doet hij dat, dat is een kunst? Nou. <laughs> Toch? Nou Ja. Ik ben vrij uh, optimistisch, maar uh, andere mensen die uh, snappen mijn nummer niet. Dus ik moet maar om mezelf lachen. <laughs> je ja, toch? Dat u daar nog een voorbeeld van geeft? Nee, dat kan ik niet. Maar ik ben doodmoe. Oh, oké. Okay. Dus, okay. uh, positief blijven, dat is het, denk ik. Positief blijven. Ja. Maar hoe doe je dat? Ja, ik bedoel, doen jullie dat altijd twee tegelijk positief blijven? Moet je ook? Nou, ja, jou, kan je helpen? Oh, wij, wij, wij positief. We liepen positief. net met Albert Heijn en ik wil een pak sigaretten halen. En uh, nou, hij had ID niet bij zich en ik wel. En daar kan je de hele tijd zitten zeiken en uh, helemaal boos doen. Maar ik kan ook denken: van joh, lopen we toch even naar de... Dat oh, Weet je? moet ook lachen. Word ja, ja, ja, ja. Dan ja, ja. Dan moet je ook lachen. Je? Dus, ja. Jullie helpen elkaar. Wat ja, dat ja. Is dat per se uitgaan of kan dat gewoon klein, kleine dat dingetjes zijn? De dingen, de dingen die gebeuren die je niet verwacht, toch? Ja. Ja, dat ja. is bij mij ja. altijd voorbeeld ja. Voor ja, voor voorbeeld. Voorbeeld, ja. Yes. <laughs> <laughs> mooi, dat is mooi. Ja, nee, maar dan, dan moet ik wel even goed gaan ja, denken. Ja, maar waarom, waarom ja Het is gewoon... Uh, soms, uh, soms hoef je niet eens iets tegen elkaar te zeggen om elkaar aan te kijken of door het gevoel of door het moment dat je denkt van ja, toch het is gewoon een leuk moment. Hè. Jullie kennen elkaar lang, ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. Dat is <laughs> wel belangrijk. want Dat ontstaat niet zo mooi, ja. natuurlijk. Ja. Heel erg bedankt. Ja. Dank oh, bedankt. Oh, bedankt, bedankt. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Go Een vrouw die denkt aan fietsen onder vrijen. Een man die denkt aan vrijen op de fiets. Hobbelen over pols en kasseien. Hij rijdt zijn eigen toer, een gele trui of niet? Een Hollander zegt fietsen, een Fransman bicyclet. Fietsen, fietsen, fietsen, tot in China doen ze het. Regelmatig fietsen is goed voor vrouw en man. Daar krijg je, zeggen ze, weer lustgevoelens van. Mijn vrouw zit op een avond onder het liefdespel. Een man, je lijkt de schicht uit ijzendijken wel. Een vrouw die denkt aan fietsen onder het vrije. Een man die denkt aan vrije op de fiets. Een aan over kools en kasseien. Hij rijdt zijn eigen toe een gele trui of niet tegen broeikas en voor de ozonlaag. Fietsen ter voorkoming van verzuring in de maag. Een volk dat fietst en voetbalt, reed niet zo erg vlug. Nederland, West-Duitsland, oma's fietst terug. Als je heel veel hebt, rijd met het grote mes. Tot mijn vrouw zegt rustig, ik ben niet al duur. Ziet daar hij peddel verder als jongens zo brand. Ik ben een uurtje fietsen, kom thuis met groot verzet. En kijk, er ligt mijn vrouw met een vreemde fiets in bed. Een vrouw die denkt aan fietsen onder het vrije. Een man die denkt aan vrije op de fiets. Hobbelen over kool en kasseien. Hij rijdt zijn eigen toer. Een gele trui of niet? Hij rijdt zijn eigen toer. Gele trui of niet? One Hit Wonder, zo noemen ze dat, een groep die één hit had en daarna nooit meer iets. Ja. Gaat zeker op voor de Mezenets, jordaan de Avenue en voor de Amazing Stroopwafels met fietsen. En natuurlijk De Schicht van IJzendijken zou die gekocht zijn gisteren op de Rommelmarkt al daar. Hm, zou zomaar kunnen, geweldig niet. Ik ga hem zo meteen nog eens een keertje extra draaien, zomaar in mijn eentje op mijn eigen koptelefoon. Want ik vind hem veel te leuk. Ik wil de tekst nog een keertje horen, dus... Fijn dat je luistert naar GoFam. We hebben hier uh, ja, toch ook wel weer verstaanbare taal op de zender. Zoals deze van Linda Roos en Jessica. Druppels. Natuurlijk, en M.V. Ja, geweldig. Uh, ja, ik vind eigenlijk alle muziek geweldig hier bij GoFam. En ik hoop jij ook dat je daarom bij ons blijft. Um, Linda Rose en Jessica samen in druppels. Dat gaf enige verkoeling op een warme dag. Je hoorde ook de zee rond de enkels van de dames. Ja. Dat ga ik straks ook even doen, denk ik. De zee rond de enkels. lijkt me wel lekker op zo'n dag als vandaag. Of wil ik je nog zeggen, oh ja, uh, natuurlijk, zoals iedere keer, ik wil je toch echt wijzen op onze website. Want we hebben een hartstikke mooie website. Daar is veel op te zien. Dus het nieuws van Vlaanderen allemaal bij elkaar. En uh, ook een agenda, waarin je kunt zien wat er de komende tijd te doen valt. Dus uh, allemaal van die nuttige dingen. Dat vind je dus allemaal op onze website. www.go-rtv.nl www.go-rtv.nl Ga er naartoe. En je bent gelijk op de hoogte van wat er allemaal gebeurt in de regio. the pleasant Family uh, hebben een paar mooie hits gehad, waaronder deze American Generation uit 1979 en dat is een van mijn favorieten. Verder hoor je, The Kings uh, uit 1967, Mr. Pleasant, een hit of 30 hebben ze wel gehad en Ray Davies, die treedt nog steeds op. Ho, denk je bij jezelf, goh, Alfred, weet je dat allemaal uit je hoofd? Nee joh, ik zoek het ook allemaal op op Wikipedia joh. Ja, ik kan lekker interessant doen, maar ik zoek het ook maar gewoon op. Terwijl we zitten te luisteren naar die mooie muziek, denk ik... Goh, hoe zou het gaan met de Kings? Nou ja, met de Kings zelf gaat het niet zo goed. Ze treden niet meer op, maar Ray Davies wel. Dat is belangrijk. Een van de laatste nummers van vandaag. Level 42. Level 42, Something About You. Aan het einde van deze aflevering van de zondagmorgen van GoFM. Hey, fijn dat je mijn gezelschap hield. Een beetje een rommelige show, maar wat kan het schelen nietwaar? Op deze mooie dag. Ik ga zometeen lekker genieten van de dag en later op de middag lekker op het terras op het plein. En dan uh, ja, kijken naar het uh, natuurschoon wat voorbij trekt. Altijd goed. Uh, tot de sluit van de show, REM en uh, Man on the Moon. Ik wens je een hele mooie dag. Geniet ervan. En uh, ik ben er uh, volgende week zondag weer bij Leven en Welzijn om 10 uur hier bij Go.fm. Ga ik weer lekkere nummers voor je draaien. En uh, een paar interessante onderwerpen behandelen. Wat mij betreft veel plezier met mijn collega's hier bij Go. En tot volgende week.